7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS journaal De meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk zowel de Britse als de Nederlandse nationaliteit mogen hebben. VVD, GroenLinks, PvdA en 50 plus steunen een voorstel van D66. De partij die de maandag een initiatief heeft in die Nederlanders in Groot-Brittannië moet beschermen tegen de gevolgen van een brexit zonder deal. Het voorstel geldt niet voor Britten in Nederland. In Kazachstan zijn tientallen mensen opgepakt die zich verzetten tegen de groeiende invloed van buurland China, vooral op de energiesector. Het brein van de protesten is een oud-politicus die tegenwoordig in Frankrijk woont. Hij is een van de grootste critici van oud-president Nazarbayev van Kazachstan. Die trad in maart af, maar is nog altijd zeer invloedrijk en heeft sterke banden met China. De aanmaakblokjesfabriek Fireup in Oosterwijk is per direct stilgelegd. Het bedrijf werd gisteren en vandaag door brand getroffen. En eind juli was er ook al brand. De burgemeester van Oosterwijk zegt dat de fabriek de productie van aanmaakblokjes en briketten en houtskool... pas weer mag opstarten als de voorraad wordt opgeslagen in luchtdichte en brandveilige containers. Er zijn dan langer zorgen over de veiligheid bij Fireup. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Singapore vanaf de vierde plaats. Charles Leclerc van Ferrari pakte in de kwalificatie pole position... voor Lewis Hamilton van Mercedes en teamgenoot Sebastian Vettel. De Formule 1-race begint morgenmiddag om tien over twee. En de Nederlandse volleyballers zijn op het Europees kampioenschap... blijven steken in de achtste finales. In Apeldoorn was Duitsland te sterk met drie sets tegen één. Het weer vanavond en droog en onbewolkt. Minima vannacht tussen acht graden in het noorden en vijftien aan zee... Morgen begint zonnig, het wordt 23 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Smiddags, vooral in het zuiden, kans op regen of onweer. Vanaf maandag wisselvallig en hooguit 20 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. Er staan op dit moment geen files.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het Zon, zon, is zee, zandvoort, een zomerhit Dit is de zomer van ZFM, met nu de Euro De de Euro Breakdown Oh, dames en heren het is gewoon 4 over 7. Eindelijk weer tijd voor die Europese top 40 knallers. Lekker. Oh, heerlijk. Het weekend is begonnen, dames en heren. De laatste mooie dag van het jaar kan morgen wel eens aangebroken zijn. Het wordt morgen gewoon 25 graden. Heerlijk. En het was vandaag ook top. Ik denk, een graadje 21. Ik denk dat we het zeker heerlijk hebben gehad. Oh, en dan heb je ook nog eens gewoon lekker de Euro breakdown van 7 tot 9. En ik ga mezelf niet, niet, niet per se een, een schouderklopje geven. Maar je hebt het ook nog eens met mij. Wat fijn. Daar word je gewoon gelukkig van. Nou, ik wel. Hé hey, jongens. Zonder alle gekheid. Wat gaan we nou vanavond doen? We gaan natuurlijk de 40 lekste platen van Europa gaan we erbij pakken. We gaan onder andere natuurlijk ook het shownieuws weer in. Want wat is er allemaal gebeurd? Marco Borsato heeft een aankondiging. Taylor Swift doet het juist weer juist. Dat annulering. Het moet niet veel gekker worden. En dan natuurlijk ook nog Femke Louise. Die heeft ook nog nieuws. En Bob Dylan, nou ja, die heeft, die heeft goed nieuws voor zijn die-hard fans. Want die gaat dus niet uh, eerder vertoonde muziek, gaat hij uh, vrijgeven hoe en wat het allemaal in elkaar zit. En wat voor nieuws je allemaal nog meer gaat krijgen. Nou ja, weet je, dat, weet je, dat, dat weet je ondertussen wel van me. Dat ga je natuurlijk na de eerste nummers horen. Ik heb voor jullie klaarstaan Armin van Buren En natuurlijk met Avian Gray en Jordan met Something Real.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 If you wanted me to And my skin You Leave me when I'm at my worst Feeling as if I've been cursed been A cold within Days go by and still I think of you Without you, Without you. Days Go By, de Camel Fat remix hoorde je net voorbij komen, Dirty Vegas en Camel Fat natuurlijk, daarvoor hoorde je Jack Wins en natuurlijk ook met Hold Your Breath Lekker jongens, het is weer zo'n week het is weer zo'n dag, we zitten weer in zo'n heerlijk, heerlijk weekend om eens heel even snel even door even naar het nieuws te gaan. Want we hebben natuurlijk uh, het een en ander uh, te melden. Ik zei het net al, Marco Borsato, die, die moet wel wat melden. En Taylor Swift die moet wat annuleren. Uh, Taylor Swift die annuleert de uh, show bij de paardenrace in uh, Australië. Nou, op, heel veel ophef daarover. Uh, Taylor Swift die heeft dus volgens de BBC uh, haar optreden bij de Melbourne uh, Cup geannuleerd. De organisatie van een uh, paardenrace had haar show eerder deze maand groots aangekondigd. Maar de drukke agenda van de zangeres uh, laat dat gewoon niet langer toe. Uh, Swift zou op 5 november twee liedjes van haar nieuwe album Lover zingen, maar dat blijkt niet langer mogelijk door wijzigingen in haar promotietournee in Azië. <coughs> Stik de <the> moord. <mods> <coughs> Stik de moord wat. De zangeres die lag. Nou, <coughs> nah, het wil gewoon niet vandaag. Nee, de zangeres die lag onder vuur bij de dierenarchivisten. Um, ze eiste van de Amerikaanse ster dat ze niet zou komen optreden en liet de medestanders een uh, petitie ondertekenen. Ze beschuldigd haar van het goedkeuren van de dierenmishandeling... en denken dat Swift haar concert wegens deze ophef heeft afgeblazen. Uh, sinds 2013 zijn zes paarden omgekomen tijdens de paardenraces... en vorig jaar werd er ook een paard op de baan uit zijn lijden verlost... na het breken van zijn schouder. En ja, het is nog niet bekend wie Taylor Swift komt vervangen. Dus ja, ja ik vind het een beetje raar... want ja, Taylor Swift is natuurlijk een beetje een, een popidol. Een beetje, hè? Een popidol... Uh, maar wat heeft dat nou te maken met dierenmishandeling? Waarom zou zij dierenmishandeling promoten? Dan mocht ik er nog achter komen de aankomende twee uur. Ik ga uiteraard even voor jullie zoeken. Dan zal ik dat ook uh, zeer zeker uh, komen melden. Dan over mijn, um, ja, ook ja, ja, favoriet kan ik niet zeggen. Maar uh, ja, Femke Louise, die geeft een soloconcert in Paradiso. Die gaat op uh, 9 september haar eerste soloconcert in uh, Paradiso in Amsterdam geven. En de zangeres kondigt uh, de show uh, die de naam uh, Boss Bitch draagt uh, aan via uh, Instagram. En uh, na alle voorbereidingen mag ik het eindelijk zeggen, zegt het... Uh, model en zangeres over haar eerste soloconcert op het Amsterdamse poppodium. Ze belooft haar fans dat het optreden lid wordt. En lid is natuurlijk een ander woord, straattaal voor gaaf. De kaartverkoop voor de show begint op dinsdag 24 september, dus wees daar snel bij. Je hebt nog drie dagen, dus ga voor die deur liggen. En Fabke Louise ja, begon natuurlijk al haar carrière als model en vlogger. En ze bracht in 2017 haar eerste single Op Money uit. En daarna volgden liedjes als Vroom, Daddy en ook de samenwerking, alleen door jou met Ronnie Flex. Met wie ze overigens natuurlijk ook een relatie heeft gehad. Nou, dat waren in ieder geval de nieuwtjes tot zover. Ik heb straks natuurlijk nog een nieuwtje wat betreft Marco Bozata voor jullie klaarstaan. Ik ga zo eens kijken of we nog wat verder Europa in kunnen gaan. Om nog eens even wat nieuws voor jullie te vergaren. Ik heb in de tussentijd heb ik wel natuurlijk weer een, een lekkere plaat voor jullie klaarstaan. En dat is een nieuwe binnenkomer. Het is een samenwerking tussen uh, Stef da Campo en uh, Karsten. En uh, je hebt wel eens uh, dat je zegt: van, joh, dit is echt verzonden van mijn tijd. Verspilde energie. Nou, hun hebben daar gewoon een plaat over gemaakt. En die heet er ook nog eens Wasted Time. Over you late in the midnight hour, you made the worst decisions. I was always there to listen, but this time, them to talk. myself to you baby i've been staying down with impatience taking me through all of your phases. how you traded i'll trade in places late in the midnight hour you made the worst decisions i was always there to listen not this time time to talk I ain't ever been wrong I know you ain't put me in a friend zone The fact does that I'm in the end zone Bust down on the rest, though Late in the midnight, I Di Noro en Gigi Agostino. In my mind. De plaat die zich wist terug te knokken naar een maand afwezigheid in de Euro Breakdown. Heerlijk. Ik heb uh, in de tussentijd heb ik de volgende plaat voor jullie klaarstaan. Want uh, voordat het uh, half acht is, hebben wij natuurlijk nog wel even één plaatje te draaien. Uh, dit is uh, de tweede nieuwe binnenkomer van deze week. En dit zou uh, een plaatje zijn die Quinten, uh, Quinten Brouwer zeker zou waarderen, denk ik. Want het is van niemand minder dan uh, de Chainsmokers en uh, Illenium en uh, Lennon Stella met uh, de take en dat is de Retro Vision Remix, die ik nu aan jullie ga voorstellen. Waar die natuurlijk in de lijst terecht is gekomen, dat hoor je natuurlijk na de klok van half acht. Tot straks. It. I can't stay. Do I have to give a reason? It's just me, me, me. It's what I want. So, how do we get here? In three weeks now, we've been so caught up. It's better if we do this, oh so no. Before I love you, na na na, I'm gonna leave you, no, no, no Before I'm someone you leave behind, I'll break your heart so you don't break my heart. Don't for I love you. Na, na, na, I'm gonna leave you. Na, na, na, even if not here to stay. Europa, het hitgevoeligste continent van onze aardkloot. Europa. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten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 Yes, ladies and gentlemen, je hoorde de tune natuurlijk en dat betekent dat wij gaan aftrappen. De nummer 40 tot en met 30, we are live. Something real vind je deze week op plek 40 van Arm van Buren, Avian Grace en Jordan. Hold your breath, Jack wins, plek 39 deze week. En Days Go By, de Camel Fat Remix met Dirty Vegas, plek 38. Plek 37, These Are the Times. Martin, Gericks en JRM. Leuk om te weten dat hij 9 weken in de lijst staat. En stond vorige week nog op plek 32. Nieuw binnengekomen op plek 36. Wasted Time. Stef De Campo en Carsten op plek 36. Midnight Hour, Skrillex, Boy's Noise. En Ty Dollar Sign. Drie weken in de lijst. Vorige week nog op plek 31. Vier plaatsen gezakt. In My Mind, De Noro, GGR Casino. 60 weken in de lijst. De die-hard plaat van deze week. Zo mogen we hem zeker noemen. Plek 34, vorige week plek 35. Toch weer een plaatje gestegen. No Goodbye, Paul Kalkbrenner. 8 weken in de lijst. Stond er vorige week nog op plek 30. Is drie plaatjes gezakt. Gaan we volgende week nog horen. Hey. Wie zal het zeggen? Takeaway, plek 32. De Chainsmokers, Illenium en Lennon Stella. Nieuw binnengekomen deze week. En dan gaan we natuurlijk ervan uit wat we het volgende week ook nog hebben. Big Love, de David Penn Remix. Piet Heller, al 11 weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 26. Vijf plaatsen gezakt, nu plek 31. En dan gaan wij door naar de plaat die eigenlijk... eigenlijk gewoon niet meer weg te denken is. Uit de lijsten die gewoon... Ja, je zeggen wel eens als die er lang is. Of als het uh, echt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 Well it's eating me up inside But we ran our course We pretended we're okay Now if we jump together At least we can swim far away from the wreck we made Then only for a minute I want to change my mind Cause this just don't feel right to me I wanna raise your spirits I want to see you smile Yeah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 I know one thing! Before we get started, I want to know one thing. Kami en En dan featuring The Mercer. Made in France. Heerlijk. Dit zijn de plaatjes waarvoor je het natuurlijk wel mag doen. Oh. Net een pittige discussie gehad uh, eigenlijk uh, over het uh, gebruiken van bepaalde streamingdiensten... die ja, natuurlijk een beetje verboden gaan uh, worden vanaf een bepaalde tijd. Ja, hoe kom je dan aan je muziek, vraag je je dan af. Wat ga je dan doen? Illegaal downloaden is natuurlijk uit Den Bozen, want je moet de artiesten steunen. Maar ja, wat voor opties heb je dan nog? Elke keer een nummer kopen, het is de vraag. Je zit er mee, of je zit er niet mee. Dit is iets waar ik over nadenk, want ja, het zet mij aan het denken. Ik ben, iedere week ben ik hier. Iedere week ben ik hier over na aan het denken. Hoe gaan we hier nou mee om? Het is een probleem, maar laten we hopen dat we in ieder geval een oplossing vinden. Ik kan jullie wel vertellen dat ik ook nog een hele andere bijdrage heb voor jullie vandaag. Want um, voor de mensen die uh, uh, helemaal idolaat zijn van Ozzy, en dan heb ik het over Ozzy Osbourne, hebben geluk. Want uh, Ozzy Osbourne die scoort zijn eerste top 10 hit in uh, 30 jaar tijd. Het nummer Take What You Want, een uh, samenwerking tussen rapper Post Malone. En uh, Ozzy Osbourne heeft ervoor gezorgd dat de rockartiest voor het eerst sinds 1989 weer een top 10 hit heeft gescoord. Uh, uit de, de nieuwe billboardlijst... Uh, uh, blijkt volgens uh, Stereogam... dat alle 17 nummers van Post Malone's nieuwe, nu, nieuwe album Hollywood's Bleeding... een plek hebben bemachtig in de hitlijst. Uh, Take What You Want uh, komt binnen op een uh, nummer 8. En Osborne uh, in, uh, scoorde in 1989... met het duet Close My Eyes Forever... met uh, Lita Ford... zijn uh, laatste echte hit in de Verenigde Staten. En hiermee heeft de rocker ook een uh, record gevestigd. Want nog nooit zat er zoveel tijd... tussen twee top 10 hits van één artiest... Uh, Eerder vertelde de zanger dat zijn nieuwe album te danken heeft. Dat, hij, dat, dat, dat heeft hij echt te danken aan Post Malone. En uh, Os, uh, Osborne kwam uh, door die rapper. Die eigenlijk uh, Austin Richard Post heet. Uh, in uh, contact met uh, de producer met wie de uh, metal artiest zijn uh, nieuwe album opnam. Uh, dit gebeurde nadat uh, Osborne het nummer Take What You Want. Op verzoek van Post Malone samen met hem maakte. Ja heerlijk. Dat is toch mooi. Iets om trots op te zijn. 30 jaar heb je eigenlijk de top 10 niet weten te bereiken. Maar toch... Toch kom je er dan nog mee door. Toch heb je een oplossing daarvoor. Goed nieuws voor de fans van Whitney Houston. We hebben hier alleen maar goed nieuws. Want uh, ja, de, hol uh, de hologram An Evening with Whitney komt ook naar Nederland. Uh, Productiemaatschappij Base hol uh, Hologram uh, maakte dinsdag het voorlopige tourschema bekend. Uh, de Whitney Houston uh, Hologram uh, Tour start in januari in Mexico... en gaat via het Verenigd Koninkrijk ook uh, naar, 100, uh, meer naar Brussel 12 maart... en Amsterdam 13 maart in het avonds Live. Uh, de kaartverkoop gaat van start op woensdag 25 september om 10 uur s ochtends. Uh, het Europese deel van de concertreeks eindigt op 3 april in Wit-Rusland. En in de herfst van 2020 krijgt de toernooi een vervolg in Noord-Amerika. Een evening uh, with Whitney. De Whitney Houston Hologram Tour wordt verzorgd door een live band met de achtergrondkoor. Uh, sorry, met achtergrondkoor en dansers die digitaal bewerkte arrangementen van Houston's Hits en haar hologram zullen begeleiden. Uh, de zanger werd op uh, 11 februari 2012 12, sorry, de zangeres werd 2012 doodgevonden in een badkuip in het Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills. Ze was toen 48 jaar oud en mogelijk kreeg ze een hartafval door medische problemen en natuurlijk het gebruik van drugs. Vervelend, vervelend. Maar mooi om te zien dat er voor de fans een, een, ja, een, ja, voor toch een soort van mooie afsluiting is van een uh, toch wel succesvolle carrière... van uh, Mrs. Houston. May you rest in peace. Heerlijk, dat was het nieuws uh, voor uh, dit uur. We komen straks natuurlijk in de tweede uur... nog terug met genoeg nieuws. Want wat heb ik nu nog voor jullie klaarstaan? Celine Dion komt dus kennelijk naar Nederland toe. Daar ga ik meer over vertellen. Marco Borsato heeft ook nog steeds iets... waar hij mij jullie warm wil maken. Dan, Daniel Dekker wil niet langer betrokken zijn... bij, het orga bij de organisatie van het Songfestival. En Oort reed in november 2020 op... in de Ziggo. Dat en nog heel veel meer ga ik jullie in het tweede uur nog vertellen. Uh, ik ga jullie in de tussentijd ook de derde uh, nieuwe binnenkomer van uh, deze week uh, pre uh, presenteren. Want dat is de volgende plaat. Dat is Narcotic. En dat is een samenwerking tussen Junutus, Janik en... Sorry, ja, zeg ik het goed? Janlek. En Senex. Een beetje een aparte namen, maar wel een lekker plaatje... die ik nu aan jullie wil gaan voorstellen. Dus, en waar die staat, dat hoor je natuurlijk over tien minuten. Dus blijf zeker luisteren. Tot straks. Dus nogmaals, Narcotic. So you face it with a smile. There is no need to cry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 Never took that bill against my will There was a void I had to fill UFO die ontspanning op zoek bent. Heerlijk. Je hoort dit natuurlijk nog een stukje. Ja, dat kan wel. Dat kan wel even. Always lose love. Je hoort erachter je Roberto Seraas met Joyce. Ja, dat kan wel even voor deze keer. Je hoort hiervoor Zach uh, Tzachimi uh, met Rainforest. Daarvoor Narcotic. John nieuwe binnenkomer van deze week. Heerlijk. Lekkere plaatjes. Wat hebben we nou zoal gedaan? Dit uh, eerste uur van de Euro Breakdown. We hebben onder andere drie nieuwe binnenkomers voorbij zien komen. En dat is uh, Wasted Time van uh, Stef Campo Binnengekomen op plek 36. En dan stromen we helemaal door naar plek 32. En dan kijken we natuurlijk naar Takeaway, de Retro Vision remix. Chainsmokers, Lenny en Lennon Stella. Plek 32. Heerlijk nieuwe plaats. Tweede nieuwe binnenkomer. Eveneens. Van deze week. Heerlijk. Lekker joh. En dan te bedenken, stel je voor, dit is best nog wel een momentje dat je nog even op het strand zit. Heerlijk, drankje erbij. Mm, onderuit. Unitas en Janit. Zo heet hij dus. En Senex. Ook nieuw binnenkomen. Derde nieuwe binnenkomer. Deze week plek 25. Lekker hartstikke fijn. Jullie hebben het waarschijnlijk wel gemerkt. Ik ben natuurlijk alleen dit eerste uur. Het tweede uur ook. Want ja, Patrick, die moet onverwachts toch even ergens nog een klusje doen. Nou, dat kan natuurlijk gebeuren. Daar hebben wij hier van de Euro breakdown. Alle begrip voor. Dat kan gewoon gebeuren. Ah, oh, heerlijk. Wat gaan wij in het tweede uur doen? Nou, ik denk dat ik uh, dat wel alvast een klein beetje kan gaan verklappen. We hebben natuurlijk uh, de tips. We hebben uh, onder andere natuurlijk MC Flaffel. We hebben er sowieso nog shownieuws wat voorbij gaat komen. En natuurlijk van die 40 lekkere platen hebben we er nog 20 over die wij zo gaan uh, draaien. Dan uh, ga ik jullie uh, gewoon wel alvast natuurlijk heel even voorstellen aan het einde van dit eerste uur. En ik zeg wel voorstellen, maar we gaan ons dan gewoon eens even... lekker doodsimpel voorbereiden. En ik hoop dat jullie er klaar voor zitten. Dus we gaan ervoor. Ladies and gentlemen... Op nummer 30 deze week, Happier, Marshmallow en Bastille. Stond vorige week nog op plek 25, 56 weken in de lijst. Plek 29, Made in France, DJ Snake Tsigami, die ook natuurlijk aan Rainforest heb gewerkt. En Mala en Mercer, twee weken in de lijst. En nu op 29, op 28, Arcordea. ...van Chesto en Mosca. Zes weken in de lijst, plek 28. Vorige week plek 39. Heeft de Battle for Survival dus gehaald. En is daarbij ook gelijk even 11 plaatsen gestegen. Giant, Kelvin Harris, Rag Bone Man 36 weken staat deze alweer in het lijstje. Vorige week plek 28, nu plek 27 weer een plaats weer gestegen. Het gaat zo lekker. Dan gaan we door naar All This Love, Robin Schultz. 20 weken in de lijst, vorige week op plek 26. Vorige week stond hij ook op plek 20. Wat toevallig. Nieuw binnengekomen, We hadden het natuurlijk er al over. Unitus, Jani, Chensenex, Narcotic, plek 25 deze week. En Rainforest, Chami vind je deze week op plek 24. Vorige week nog op plek 27 overigens en is drie plaatsen gestegen. Staat nu vier weken in de lijst. Dan Joyce van Roberto Serraz. wordt hij natuurlijk even lekker op de achtergrond meedraaien. Staat negen weken in de lijst. Net als vorige week zat hij op plek 23. En dat gaat heerlijk door. Get Get Down. Tom en Jamie. Vijf weken in de lijst. Op plek 16. Vorige week nog, nu plek 22. En op plek 21. Younger van Jonas Blue. En Harvey, of zo kan je het beter noemen. Twee weken in de lijst overigens. En staat nu op plek 21. Dan gaan wij door naar plek 20. Want die wordt vastgehouden door Jax Jones en uh, BB Rexa Met die plaat uh, Harder, Harder, Harder. Lekker, dat zijn toch wel de plaatjes waarvoor je het, uh, ja, het moet toch uh, gaan doen. Oh. Het eerste uur zit er alweer op. Kan ik jullie nog verblijden met wat anders? Hebben jullie nog tips? Zijn er nog dingen waar jullie over willen vertellen? Nee? Niet, echt niet. Nee, daar geloof ik helemaal niks van. Zullen we ons wel even snel vertellen over Marco Passato voordat we dit uur eruit gooien. Ja, daar zitten jullie op te wachten, dat weet ik nou. Hey, Marco Borsato die kon nog dus een single aan met rapper Snelle. En, eh, hij heeft dus een nieuwe single opgenomen met de rapper en het, li het heet Lippenstift. Eh, dat heeft de, de zanger vrijdag bekendgemaakt via YouTube. De zanger, eh, sorry, de single is nog wel eh, de opvolger van de hit eh, Hoe Het Dans, die Borsato opnam met DJ Armin van Buren en zangeres Davina Michelle. En het is niet de eerste keer dat eh, Borsato natuurlijk met een rapper werkt, eh, want hij heeft natuurlijk Wat zou je doen met ADB uitgebracht. En Borsato, eh, ja, die bracht zijn recentste album 'Thuis' in 2017 uit. En Borsato stond eerder dit jaar voor vijf concerten in de Kuip. Eh, Snelle is bekend van zijn nummer eh, Reunie. Eh, dat binnenkwam op nummer 1 in de single top 100. En dat gaat over het eh, pestverleden van de rapper. Ja, Marco Borsato is toch een man. Hè, ondanks natuurlijk dat het ook noodzaak is geweest... is het wel een man die zichzelf continu opnieuw blijft uitvinden. En die trots mag zijn op hetgeen wat hij hier in Nederland nalaat. Nou, we gaan het eerst nu echt afsluiten. En dat gaan we natuurlijk doen met Bibi Rexa, Jax Jones en Harder.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 And work and don't give up. Can you love me harder? Cause you know I need that. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. <laughs> take it to the front. Maybe take the time to get the floor right. Maybe you can get it for the whole night. I believe in you. Know that you're the truth. Here's a little inside. Baby, when If you think you've done enough then you love me harder cause you know i need that put in work and don't give up then you love me harder cause you know